Te nooit dan laat. U kunt luisteren naar een hoorspel, geschreven door R.D. Wingfield. Vertaling en bewerking: Annie Vitsch. Regie: Hein Boele. De deur dicht, man. Ik heb het hier net een beetje warm kunnen stoken. Vandaag als deze heb ik medelijden met alle kerels van de buitendienst. Jij niet? Oh ja, inspecteur, nou. dom nog toe. Het zou je kunnen verzoenen met deze verrekte papierwinkel. <laughs> dat is dat, eh... Uh, voor een lijst, Rushton, Toch nog niet meer werk, hoop ik. Nee, meneer. We houden een inzameling van inspecteur Tjew. Het is een afscheidskadootje. Doet u mee? Van wie is dat idee? Van mij, inspecteur. Oh, had je niet eerst eventjes van mij kunnen komen, sergeant? Jan? Ik even bij u? Ja, je hebt me nou in het recht, was naar de positie, maar neem ik niet kwalijk. Dat begrijp ik niet. De inspecteurs en de andere officieren hebben onder elkaar aan de lijst laten omgaan. Alleen de officieren, meneer? Ja, ze ze het, worsten, ja. Dat is nou niet zo gebruikelijk, meneer. Dat, dat weet ik ook wel. Maar dat is de kwestie zelf ook niet. We dachten dat, dat er niet van liefhebbers zouden zijn. Zeker niet in de lagere rangen. Mag ik vragen waarom niet, meneer? Nou ja, als jij hem het al dat de bekende weg wil vragen. Inspecteur Tjoe is nou niet bepaald gezien bij zijn mensen. Wel, och, het waren hoofdinspecteur Bailey en inspecteur Herrington ook niet. Maar toen heeft er ook iedereen meegedaan. Nou, mooi je niet zo zo doen, Rustin. Het waren toch heel andere mensen dan inspecteur Tjoe. Kom nou. Hoor ik daar mijn naam, noemen? Ah, tjou, ja. Ja, we hebben dat net over jou, ja. Nou, de volgende week, daar gaat het ervan komen, hè? Ja, en iedereen met blijende dagen tellen. Nou ja, dus wel zo goed, hè. Geline, de diender, is ook aan gezicht. Die eh, andere zaak bespreken we later wel voor ze. Begrijp Rusten. Eh, ja, bedoel. Alles een beetje met me inzamer, Staan niet de bloze man. Ik heb de ogen in mijn kop, rotwerk hè? <laughs> het gaat best, meneer. Ja, dat is een fijne vent, die Rushton. Die bereikt hij nog wel eens wat. Ja, zo gauw ik het idee kwijtraak dat je hier iets kunt bereiken... met stevig aanpakken naar liefde voor de dienst. Is het eh, deze stoel die je me wil aanbieden? Tjoe, maar beste jongen, het is misschien een beetje kort dag om jou goede raad te geven, maar... Eh... Als je nou alleen maar eens had geprobeerd een beetje vriendelijker... een beetje inschikkelijker te zijn voor de mensen van wie je het hebben moest... dan? Nou, dan zou je al licht in een hogere lang zijn gepensioneerd. Die kruipen wil moet dat zelf weten, maar ik verdomme het. Nou, wat moet je me voor hebben? De baas heeft me wel vragen, dat is een beetje te praten. Vriendschappelijk dan, hè? Je bedoelt dat je hem knijpt om hem persoonlijk uit te funzen? Ik bedoel dat de hoofdinspecteur-chef opleiding weer een klacht over jou heeft ingediend. Dat verbaast me niks. Je schijnt meer van klagen te houden dan een opleider laat Het schijnt tijd. dat een enige van jouw bekende cynische commentaren tijdens jouw cursus algemene recherche teuren zijn gekomen. Die onbedorven aspiranten kennen de dienst nog niet zo, zegt hij. En nou zijn ze net in hun ontvankelijkste periode. Waarom al die drukte? Volgende week zijn jullie hem kwijt. Dus ik krijg niet veel kans meer om al die veelbelovende spullen in de knop te breken. Oh uh, ja. Yeah. Uh, heb je cursus vandaag? Ja. En als je me te lang ophoudt, dan kom ik te laat voor mijn glas nieuwelingen. Je hebt gelijk, Joe, ik krijg niet van zin meer. Waar gaat het vandaag over? Wij zijn kinderen kinderhoofd. Oh, is dat nou wel verstandig, Joe? Die knullen kunnen meer leren van een mislukking dan van een ronde hm, Misschien, maar als ik dat had moeten doen. Nou, wat dan? Nou, wel. Uh, niks. Je. Yeah. Ben je bent al begonnen met je bureau op te ruimen, hoor ik. Ja. Alle oude dossiers die je nog hebt, stuur ik volgende week terug naar het Centraal Archief. Als het dan maar voor vrijdag is, ik stel prijs op een correcte overdag. Ik laat mijn bureau achter, zoals ik het graag zou willen aantreffen. Mooi, mooi, mooi, mooi. Jammer dat je geen kennis kunt maken met je opvolger. Hij bridget geweldig, zegt de baas. Goddank. Ik was even bang dat hij een geweldig politieman zou zijn. Maar nou, oude Routy is hier wel. Waarom zeg je dat nou? Sommige mensen zouden hier je nemen, weet je? Nee, ik denk allemaal dat ik getikt ben. Oh. Nou ik zal je niet langer ophouden. Ik, uh... ik heb het razendruk. Oh ja, waarmee dan? De baas heeft me gevraagd de organisatie van de Britse toernooi op te nemen. Het is maar goed dat je aan het publiek niet weet... wat er allemaal aan het bestrijden van de misdaad van zit. Kom, ik ga maar eens naar mijn schootje. Het geboekte haalt allerlei kwart en kwart uit als de meester te laat komt. Ja, zo is het wel genoeg, heer. Speelkwartiertjes ja, is voorbij. Ja. Hoi, Tjoe is mijn naam. Inspecteur Tjoe. Ja. Voor jullie, meneer. Zo, zo. Dus jullie moeten zo nodig bij de recheisje. Dan moeten jullie maar eens heel goed naar me luisteren. Ja, vooral die dromer op de achterste bank, die dikke. Hé, dikke, wil je maken? Ja, maar zo, en ik sta hier en niet achter het raam. Van alle mooie theorieën op het gebied van opsporing, combineren, deduceren en de kraam, ben ik meer vergeten dan jullie ooit zullen leren. Nou, dus luister goed naar de parel van de wijsheid die ik op punt sta voor jullie te werpen. Nou, ja. <tie> ja, vriend, dat is er. Uh, mag ik iets vragen, meneer? Jij bent Collins, is het niet? Jawel, meneer. Ga je gang, Collins. Hij is niet kan ophouden. Uh, bent u dezelfde inspecteur Julie die in 1950 die valse muntersbende in Hammersmith heeft opgerold? Nou ja. Nou, in een van de vorige lessen, meneer, heeft de leraar die zaak aangevoerd als een klassiek voorbeeld van intelligente toepassing van de geëikte opsporingstechniek. Kan jij britsen, Colin? Eh, uh, nee, meneer. Zie dat je het gauw leert, jongen. Daar zij het hier verbrengen. De antwoord op je vraag? Ja. Ik ben diezelfde inspecteur, Tjuf. Dat is lang geleden, meneer. Nog een pinterenbol. 1950 heeft Colin al gezegd, dus je rekent het maar uit. Uh, kunt u ons niet een paar bijzonderheden vertellen, meneer? Over dat onderwerp hebben jullie al een lezing gehad, nietwaar? Bovendien wou wel over zijn succesjes, dat kan iedere gek. Je hebt dus een bijzondere gek nodig als je iets wilt horen over jammerlijke mislukkingen. Nou, <laughs> uh, Jullie treffen het dus, want ik wil het met jullie hebben over de grootste flop aller tijden: De Wevertentse Kinderhoofd. Heb iemand van jullie er ooit van gehoord? Nou, als ik het wel heb, die is nooit opgelost, meneer. Jij ja, hebt het wel, Berton. Er was iets uh, bijzonders mee, geloof ik. Ja, met geloven kom je Britsen niet ver, Collins. Maar goed, er was iets bijzonders mee, dat mogen we wel zeggen. Ik heb het onderzoek geleid, om jullie de waarheid te zeggen. Mijn laatste onderzoek. En daarna heb ik niks belangrijks meer toegezogen gekregen. Dus uh, laat je me nooit wijsmaken dat het bazige aan mijn gezond verstand. En dan hoop ik maar dat niemand van jullie bang in donker is, want het licht moet uit. Ja. Ja, even wachten. Collins. Eerst met de overlantaarn aansteken. Ja? Hou ja, je gang maar. Hé, hey, waar is het rietje met de ijsjes? Ja, het doormt origineel, mis. Maar in dit zaaltje hebben we maar één komiek. En daar ben ik. Nou kijk, dit is een luchtfoto. Vijftien jaar geleden van het dorpje Weffert mekna in Norfolk. Dat wit overal is sneeuw. En dat kluitje zwarte stippen is een van de opsporingsploegen op zoek naar een vermist ventje. Het mooie zwarte plekje, dit ben ik. Oh, ja, wie weet, uh, afgezien dan nog van een zaak met de luchtje... ...maar we hebben de Meckner nog meer beroemd mis. Oh, zo'n grote brouwerij, meneer. Juist, yes, mis. Ik dacht wel dat jij zou antwoorden. Ja, ja, ja, ja, stel van ja, nou, nou. Stel. De Crestville brouwerij. Eigenlijk van een van de rijkste families in Europa. Die zijn onder meer ook nog bezig aan met veevokkerijen in Zuid-Amerika... schapen in Australië en bouwondernemingen mee ver en scheepvaart. Ja, met andere woorden, geld vast. Precies. De brouwerij, die ligt buiten het dorp. De arbeiders wonen er zo'n beetje omheen. Heel apart volkje daar. Het schijnt traditie te zijn dat ze allemaal werken voor de familie Cresfield. Zo niet in de brouwerij, maar toch als huispersoneel en zo. Hier. Dat enorme gebouw. Daar wonen de Cresfields. Niet bepaald nieuw bouw, ligt. 16e eeuws vermoed Maar de Kres was het pas sinds de 20e jaren. De landjonker die er eerst in zat die, die ging ten onder in de grote crisis. En dat zou voor de bevolking maar beroerd hebben uitgezien als Kresel geen werk voor zat gaat. De meesten van u zouden daar niet eens geboren zijn. Iedereen daar vereert Kresel als een heilige. Dat is toch niet de tegenwoordige Kresel? Oh nee, de eigenlijke grondlegger is een 20 jaar geleden gestorven. Maar zijn zoon heeft behalve zijn rijkdom... ...maar ook zijn reputatie geërfd. Zijn onrechte vind ik, want hij verdient het niet. Een echt verwend, rijke luisterzoontje. Oh, een mensen dat ik haat de pest. Is jouw vader rijk, Colons? Uh, nee, meneer. Oh, nou, dat is <laughs> beter. Ja, we gaan verder. Een slachtoffer was een kind van elf maanden. Het ligt hier op de arm van zijn zusje Sarah. Die was een jaar of zeven, acht in die tijd. Mooie kinderen meneer. Ja, volgende... Oh. Oh. Oh. Oh. De moeder. Ik zeg de moeder. Pamela Fulton. Ik onderschrijf uw opvallende reactie, mijn heren. Ze was een schoonheid. Een geheimzinnige lachje van me. Oh. Nou, lach heb ik er nooit zien doen, alleen maar huilen. Dus vertelde ik haar dat ze niet ongerust moest wezen... dat ik haar kind wel even zou gaan vinden. Les nummer 1, heren. Een mooie vrouw in alle staten van ellende... is nooit een reden tot het afleggen van beloften die je niet waar kunt maken. Beter nog, beloof nooit iets. aan wie dan ook. Ja, niet altijd sentimentaal voor de mannen. Hij is nog vijftien jaar ouder worden en herinnert zich van het kind waarschijnlijk minder dan ik. Hey. Nou kijk, en dit, uh, dit is het briefje... dat de rovers hebben achtergelaten. Kun jij al lezen, een Weet oh. je, meneer. Goed, oh. oh, oh, zeg oh. ik. Lees eens voor wat er staat. Zowel, zowel voor mijn plezier... ...als voordat van je minder geschoolde collega's. Oh, ja. Als jullie doen wat ik zeg... ...gebeurt er niks met het kind. Oh, uitstekende ja, ja. voordracht. Zijn er ook al aanmerkingen? Ja, geen woord over losgeld of zo, meneer? Goed zo. Wie nog meer? Ik zou dit het um, klassieke eerste briefje willen noemen, meneer. Het wordt meestal gevolgd door een opdracht... ...om ergens geld neer te leggen, te bezorgen. Ja. Goed, goed. En nou het briefje zelf. Landschrift, taalgebruik... Spelling. Ja, het handschrift is te beroerd voor namaak en, uh, en ook de spellingfouten, die lijken me wel hè? Ja. Dat vond ik toen ook. En dat vind ik nog. Waar is dat briefje gevonden, meneer? Op het bedje. Ja, wacht maar even. Kijk, oh, ja. dit is de kinderkamer. Precies zoals we die daar aantroffen. Nou, het briefje is daar ook te zien, hè? Ja. Maar let nou eens op de dekens. De dekens okay. Wat zie je dan, Barton? Nou, meneer, ik uh, merk zelfs we gauw niet weten wat... Ach, ja, ik zie het. Nou, nou wat, zie wat, je dan? Je dan? wat zie je dan? Nou, jongens, ze zijn toen netjes teruggeslagen. Goed opgemerkt. En waar zou dat op kunnen wijzen? Op een vrouw bedoelt u? Of op een man, Collins. Ja, kallens. En? Ja, dat dat zeg. Ik zeg en. Om het onderzoek ja. nog iets makkelijker te maken. Van Braak geen spoor. Dat was er nog helemaal niet nodig geweest, want in die streek zijn gegrendeld Dat weer onbekend. Dat loopt maar bij elkaar in en uit daar. Een aardig folkloristisch trekje. ...daardoor de plaatselijke zeer wordt gewaardeerd... ...want voor die stal hebben ze daar nog nooit iemand over grijpen. Wat is er niet bijzonder met het weer, meneer? Dat zou ik wel denken, ja. Die vervloekte sneeuw. Er was die dag een sneeuwstorm geweest om diepje terug te nemen. Het hele dorp geïsoleerd, Alle wegen onbegaanbaar, Sneeuwploegen waren er gewoon niet bij de hand... ...dus ze hebben me met een helikopter moeten brengen. Een prachtig decor dus... Zo is de heren die nog wakker zijn en lang zullen hebben opgemerkt. Zeker, en de koord is waarin het zowel de rovers als het kind onmogelijk moet zijn geweest ver weg te komen. Ze moesten dus in het dorp worden gezocht. Of in de middelkomgeving. Dat maakte de zaak dus eenvoudiger meneer. Dat maakte de zaak dus volstrekt onoplosbaarst mis. Toen we met alles zoeken niks konden vinden. Wie hebben er allemaal aan meegedaan Zoals iedereen. Politie in uniform en een burger. Kresval stond al het brouwerijpersoneel over dat hij maar kon missen. We hebben de hele nacht door, doorgezocht met vakken en lantaars. We hebben niks gevonden. Niet de geringste aanwijzing. En ik ben er zeker van dat het kind zowel als de rovers niet weg konden komen uit het dorp? He? Volkomen zeker, Collins. We mogen toch wel aannemen dat het een zorgvuldig onderzoek is geweest, meneer? Wat jij zou moeten aannemen, Smith, is de gewoonte om je wafel te houden. Je is niks verstanders weten zeggen. Vijf dagen en nachten zijn we naar het rot weer in de gang geweest. De meeste van ons hebben in die week nog niet een uur of acht slaap kunnen genieten. We hebben doorzocht. Ja, voor sommige botteringen moet ik dus zeggen, zorgvuldig doorzocht. Ieder huis, elke villa, schuur, hut, stal, hooiberg, er ook. Alles wat op een gebouwtje kon lijken in een straal van twee mijl. We hebben alles overhoop gehaald. Bos, kreupelhout, struiken. We hebben gedrekt in alle vijvers, putten en beerputten. Ja, speur, dat is werkelijk ook zo'n welriekende kantjes. Daar komen jullie nog wel achter. En als we klaar waren, en David nog eens dunnetjes over. Dan heb ik je vraag tot tevredenheid beantwoord, Smees. Spijt me niet. Ja. Dat is tijdverspilling voor een politie, maar jongen. En voor het zielenheil van je en de vriendjes zeg ik erbij. Die vraag van jou was zo stom nog niet. Nooit klakloos aannemen of het een of andere grapjes je geliefd te vertellen. Controleren en nog eens controleren. ...dat de taak van een diender behoort ook te worden gehaat. En als het voor het onderzoek nodig is... ...beledig je maar, zoveel je wil. Maar volgens mijn ervaring, meneer... ...van zo... vele, vele jaren... Nee, meneer, zal ik meneer. Oh, nee, meneer, jongen, ga maar verder. ja, bij dit soort zaken is ons geleerd... ...is er meestal een overvloed aan telefoontjes, briefjes of andere ja. tips. De officiële onderwereld, als ik het zo mag uitdrukken... ...die heeft het ook nog niet op kinderen over. Ja, stil maar, dat hebben we allemaal Ook de maniakken, die genieten van allemaal zo'n ellende... Er was een stroom van geheimzinnige telefoontjes dat het kind in leven was en waar we het konden vinden. Op de eerste drie kwam de moeder naar ons toe met alvast een rijswieg, tekentjes en zijn teddybeertje bij zich. Daarna is ze maar thuisgebleven. Ten slotte zal ze gedacht hebben dat haar zoontje dood was. Maar het zou kunnen dat hij nog in leven is. Hoe doet hij dat? lijkje is nooit gevonden. Waren er zigeuners in de buurt? Wat. Uh, wat zei jij, kerel? Zigeuners, me. Een goede vraag, Smis. Voor een achterlijke keukenmeid dan. Kijk eens, vriend. Heel nauw. Kijk eens even. Er bestaan een paar sprookjes. waarin een of andere zigeuner. zo wordt hij dan gemakshalve maar genoemd. of een in een eigen kind ruilt voor dat van een ander. of een kind in een vreemde wieg achterlaat. Mijn kinderen stelen? Nee. En het rechtstreeks antwoord op je vraag luidt. nee, smeer. En er waren rijders in de buurt. <tie> Volgende plaatje. Aha, de vader van het kind. Smisse zit er alweer naast, jongen. Dit is nou de grote baas. De miljonair bierbrouwer Creswell. Een ogenblik. Kijk. Dit is de heer Fulton. Pamela's echtgenoot. Echtgenoot en vader zijn niet altijd dezelfde personen, hè? Dat is me niet geheel en al onbekend... En sommige vroegrijpe knapen ook niet. als ik op het gehinde mag afgaan. Maar wat, uh, wat bedoel je met die opmerking? Zouden we die foto van het kind nog eens mogen zien, meneer? Omdat oh, je het zo vriendelijk vraagt. Ik had nog achter Ja. Nou, ja. kom. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. En kunt u nou meteen de foto van Craswell erna projecteren, hè? Voor jou kunnen ik alles, jongen. Voilà. Nou, Smith, zeg eens wat. Ziet u de gelijkenis niet, meneer? De oren, de neuslijn. Smith het gelijk, meneer? Ja, Kwijtschel, het gaat verkeerd. Ach, die gelijkenis had u zelf natuurlijk ook al geconstateerd. Nee. Nee, Die gelijkenis had ik niet geconstateerd. Maar die is toch zo duidelijk als het maar kan? Smith, je. Wil jij een goede raad aannemen van een oude mislukkeling als ik? Uh, uh, ja, maar... Luister dan goed. Heel jullie allemaal. Als je op je eigen zelfvoldane manier... in meerdere meter moet wijzen op iets wat hij over het hoofd heeft gezien... schrijf hem er niet nog eens extra zout en peper in zijn mond. Spreek desnoods jouw tegen de haar in, maar nooit de knaap die een dikke vinger heeft in jouw promotiepap. Ja, Collins? het Ligt maar brand. Okay. Ik moet een, een hersenverwijking hebben halen. Zou ik dat niet gezien hebben? Want ze was missen, onbeschaamd heeft vastgesteld. Het is zo duidelijk als maar kan. En het verklaart zo het een en het ander. Over wat kres was. Enorme bereidwilligheid. Alle hulp die hij ons heeft gegeven, ze, ze bezorgd heeft. Nou, zo is dat, uh, dat was dat. We hebben nog vijf minuten. Net genoeg voor jullie om het grote mysterie even voor me op te lossen. Voor zover u wist, meneer, zijn er na dat briefje geen anderen meer gekomen met aanwijzingen in zaken losgeld en zo. Maar als de ouders de nou eens voor u hebben verzweegd... Hè, ...misschien stond er een waarschuwing in dat het kind zou worden vermoord als we met aanwijzing naar de politie zouden gaan... Bedoel je nou dat die ouders betaald zouden hebben... zonder het ons te vertellen? Ja, meneer. En dan vijftien jaar zonder één woord aan de politie maar wachten... of ze misschien nog geld eens terugkrijgen? Nee, dat kan je me niet verkopen, Burton. Kom ze mis. Jij bent onze laatste hoop. Je hebt nog twee minuten. Waarom vertelt u ons niet wat u gedaan hebt, meneer? Ik dacht dat ik daar al iets van verteld had. Maar goed... Kennen jullie het standaardwerk Instructies voor de meneer. Nou, ik zeg nou, alles wat daarin staat, heb ik gedaan. En nog veel meer. Het heeft allemaal niks uitgehaald. Mag ik eens openhartig zijn, meneer? Nee, mis, dat mag jij niet. Destijds zijn er al zoveel mensen openhartig tegen me geweest... dat ik er nog misselijk van ben. Jij vond dat ik niet diep genoeg op de zaak was ingegaan. En ander dat er toch iets zeer klaarblijkelijks... aan mijn aandacht moest zijn ontsnapt. Hoe diep en hoe klaar blijkbaar hebben ze me nou te vertellen. Ja, dat was toch wel buiten gewoon onrechtvaardig meneer. Uh, hebt u niet? Uh... En jongens, geloof me nou, de beste manier om het in de dienstver te brengen is kiezen op elkaar. Nou, gaan jullie maar naar de koffie. De voorstelling is afgelopen. Dank u wel meneer. Dag meneer. Dag meneer. Dag, dag, meneer. dag, dag meneer. meneer Ja, Dag Ja, ja, ja. Verdomme. Ah, bent u dat nog niet verkeerd? Juist. De pupillen zijn gaan spelen. Alsjeblieft, brief voor u. Ah, dank je. Hm. Het ware huis waar ik, vlees ik op af uh, ben geweest. Uh, niet, ik Stommeling. Hebt u die baan, meneer? Stel toch een idiote vragen, man. Nog, ik wil alleen maar beleefd vragen. Ah, op. dat valt alleen maar goed bij beleefde mensen, zeg je Oh ja, ik begrijp het, uh. Hey, Hé. de Magne? Wat nou? nou? Staat er op het bord? Ja, en? Daar, daar heb ik laatst nog iets van gelezen. Zo. Tja, dan weet ik het weer. In, in de laatste aflevering van politieberichten. Oh, die lees ik al lang niet meer. Een, uh, een nieuwe weg vlak langs het dorp. Uh, ze hebben er iets gevonden bij het afgraven van een heuvel. Uh, een skelet. Ja, dat was het. Wat zei jij daar Een skelet van een kind. Waar gaat het over, Jules? Commissaris, ik wou u vragen... het mooi verknoeid, hè, bij het warehuis. Ik heb hier een leuk briefje van de directeur... waarin hij me bedankt voor alle moeite... die ik me veel getroost door de Johan te bevelen. Je krijgt die baan niet, weet je dat? Wel meneer, ze zijn zo vriendelijk geweest mij ook te schrijven. Ze gezien dat in het werk... dat je het overleefd kunnen afwijzen. Ik had er wel zin in, meneer. Maar die man zei zulke kankzinnige dingen... dat allemaal stekels overeind gingen staan. Ja, zo'n doldriftig stekelvark... had ik daar zo warm aanbevolen. Maar ga zitten, man, ga Tjoe, ja. ik vind jou een dwaas. Gewoon een onverantwoordelijke dwaas. Er is een tijd geweest dat ik jou een schitterende carrière bij de dienst te voorspellen. Maar is daar nou van terecht gekomen? Door wat stomme gezinsomstandigheden heb je alles in het honderd laten te lopen. Wat stomme gezinsomstandigheden? Mijn zoon dood? Mijn vrouw door. Je hebt vijfde jaar de tijd gehad om ermee in het reine te komen. Mijn privéleven gaat er niet aan, commissaris. Je weet verdomd goed dat het wel zo is. In ieder geval, het is allemaal voorbij. Nou, wat ga je nou doen als je weg bent? Kan dat u wat schijlen, commissaris? Goed, inspecteur. Zeg dan maar waarover je me wilt spreken. Even buiten Wever de Magner, is het skelet van een kind gevonden. Moet in de politieberichten van gisteren... Staan. Ja, wacht eens even. Ik herinner me zoiets. Ja, ja, hier is het. En? De kinderoof? Ja, dat weet ik. Het lichaampje is nooit gevonden. Dit zou het wel eens kunnen zijn. Het is voor onderzoek naar het Centraal Laboratorium overgebracht. Ja, ik heb ze al gebeld. Ik kan wel niks zeggen. Morgenavond misschien, of overmorgen, skelet van oude datum staat hier. Vijftien jaar geleden, commissaris. Ja. Yeah. Ik wil naar Weverton, meneer. Als dit het vermiste kind is, hebben we eindelijk een aanklopingspunt. Nee, Joe, dat gebeurt niet. Waarom niet? Dan moet ik je dat dan nog uitleggen. Ja, graag, meneer. Leg het maar uit. Voor die zaak, Joe, was jij in eerste klas politieman. Daarna een erbarmelijk slecht, hè? Die zaak is me nooit afgenomen, meneer. Ik heb het recht om ermee door te gaan. Ik sta erop. Je bent niet meer in een positie om ergens op te gaan staan. En bovendien, Weverton behoort niet tot mijn district en niemand heeft onze hulp ingehoord. Eén telefoontje naar de politiechef, daar en het is in orde. Als u het een beetje onofficieel houdt en een belooft dat ik het eerst bij hem kom als ik iets heb ontdekt, vijftien jaar geleden. Zou ik geen seconde hebben gehaarzeld, maar nou. Nou ja, vooruit, ga er dan maar naartoe. Ik zal het toch wel laten weten dat ze het resultaat van een onderzoek recht is naar jou kunnen doorbellen. Dat is uh, goed, meneer. Ik uh, dank u wel. Ja, forceer je me niet. Verminder last van je daar dan hier. Ik heb een klacht voor de chef-opleiding. Waar kan ik je bereiken? Het wapen van Creswell, meneer. Waverton Magnet. Zou ik zijn zandresten mogen meenemen? Waarvoor? De ervaring die hij daarop doet kan op de pas komen. Oh, nou goed, neem hem maar mee. Waverton en Ja, ga erop weer. Zo, nou, eh... Uh, Kruijer. Ja, heren? Wat kan ik voor u doen? Eh, uh, taxi. naar ja, eh... Uh, wapen van, de van Hebt u er eentje besteld? Nee. Nou, dan is er geen taxi. Als u er nou nog eentje wil hebben, dan moet u bellen naar linsert sint pauls Maar als u gaat lopen, bent u er eerder, hoor. Zover is het niet. En de is. Die is tien minuten geleden vertrokken, meneer. Kijk, de tijden van vertrek en aankomst... die houden geen rekening met die van de treinen, begrijpt u? Maar morgen gaat er zeker wel weer heen. Ja, meneer, wel twee. Ja, welk hè? Maar uh, de heren komen zeker voor de bruiloft? Welke bruiloft? Nee, van meneer Kress die trouwt morgen. Oh ja? Nee, daar komen we niet voor. Kom, rustig maar gaan lopen. Het is Paul aan de andere kant van de heuvel. Zo is het, meneer. Kijk, als u een beetje stap bent u er zo, hoor. zei je toch, hè? Nou, het lijkt hier wel uitgestorven. Hoi? Ja, kom er aan. Neem me niet kwalijk een dat ik weer heb laten wachten. Verrekt. Ja, Sam. Een geest uit het verleden die bij jou komt spoken. Inspecteur Tjoen, wat een verrassing. Hoezo? Ik heb je toch een telegram gestuurd met verzoek voor twee kamers? Wanneer dan? Nou, meneer, is twaalf of één. Oh, vandaag? Haha. Dan krijg ik morgen pas. Die jongen moet op de fiets van Lint in de val komen, begrijpt u? En het regent al de hele dag. Ja, morgen kan hij ja. de bus nemen. Hij heeft de keuze, twee. <laughs> Hoe lang blijft u? Een paar dagen? Oh, misschien langer. Dit is sergeant Westen. Sergeant, dit is Sam Fletcher, onze gastheer. Oh, uh. goedenavond, sergeant. Meneer Fletcher. Ik ben dik geworden, Sam. En u bent geen ouder ja, geworden? Nou, voor me honderd. Nog steeds bij de politie? Ze hebben we er niet uitgeschopt, dat bedoelt. U hebt u best gedaan, meneer. Het is nou weer zo lang geleden, hè. Komt u hier voor uh, vakantie? Nee. Nee? Voor uh, dienst, dan? Sam, jongen, jij bent zo vlug van begrip. Ja, diender moeten worden. Hmm. <lacht> nou, heb je twee kamers vrij? We gaan door en door net, Mijn Interesse, is wat zwak op de borst, hè. Ja, ja. Of hij heeft ergens anders. Nou, ja, ze wat overal, meneer. Hoor. Uh, <lacht> nee, maar niet kwalijk dat ik u in de vaart heb gehouden. Alsjeblieft, twee prima kamers aan de voorkant, Nummer drie en vier. Hebben we gasten, Sim? Ja, twee, op drie en vier. Oh. De auto is een hele goede vriend van je. Oh ja? Inspecteur Chu. Nee. Rusten met die andere, George Wat moeten ze ze zijn er voor dienst, dat heb ik wel begrepen, maar. Wat? Oh, Niks aan de hand, meid. Dienst kan van alles betekenen. Oh nee, vast niet. Die komt alles weer overhoop halen. Wel nee, dat is allemaal vergeven en vergeten. Zeker wat ik denk, dat meneer Kressel hem heeft uitgenodigd voor de bruiloft. Oh, je ben krankzinnig. Ja, moet je had moeten zeggen dat we vol zitten. Ach, nou zie jij ze toch vliegen, zeg. Dan denk je toch meteen dat die te verbergen hebben. Wie heeft wat waar te verbergen? Oh, <laughs> we hebben niet naar beneden horen komen, inspecteur. Eigen schuld, Sam. Nog steeds hetzelfde geluid met dat tapijt van vijftien jaar geleden. Nog iets kaler natuurlijk, een beetje smeriger. Wil u thee, inspecteur? Hallo, Peck. Ik had niet gedacht dat je me zou herkennen. Ik heb u ook niet herkend. Maar Sam heeft me net verteld wie u bent. Ik bent oud geworden. Ja, niet, Peck. Je bent nog steeds dezelfde. Ja, net als het tapijtkaal en morsig. Nou, thee of niet, inspecteur? Nee, dankjewel, Peggy. Ik drink straks wel wat pittigers. Maar sergeant neemt een bad. Kan toch wel, hè? Oh, dan mag ik wel eens voor schone handdoeken gaan zorgen. Je bent een gelukkige kerel, geloof ik, Sam. Mag niet klagen. Zullen we wat drinken samen? Prettige weerzien. Goed, meneer. Wat zal het wezen? Nog steeds dezelfde vrangen bier? Krijs wel bier, meneer. Deze zaak is van de brouwerij. Nogalig, ja, dat is goed. En jij neemt maar wat je zin in hebt, hè? Hetzelfde dan mij. Alsjeblieft. Nou, dank je. Zet me op mijn rekening. Nou, smaakt toch niet zo slecht. <tus> Vertel eens, Sam. Praten er nog wel eens over in het dorp? Waarover? Ah, nou, nee, niet van de domme zeg, je weet best wat ik bedoel. Iedereen heeft zijn best gedaan door nooit meer aan te denken. Heb je nou enig idee, waar ze het lichaampje hebben kunnen verstoppen. De grond was steenhard, dus we graven kon niet. En wie het ook gedaan heeft of hebben, hij kon het dorp niet in of uit. Ah, ja, zo, dus u blijft maar een paar dagen. Het andere woorden, dat wordt iemand van Weverton geweest zijn. Want vreemdelingen waren er niet die dag. Dat hebben we nagegaan. Waarschijnlijk een van je klantjes, hè? Het is gebeurd en vergeten. Ja, in Pek hebben zeker geen kinderen, hè? Hoe is het met uw vrouw? Dat was een goeie, Sim. Een voltreffer. Nou, wel goed met haar, geloof ik. Hé, hey, gisteren uit. Ben je open op ben je dicht? Ah, wil. Open. Hoezo? Je baden er niet. Vergeten? Draai die schakelaar even om, je staat er vlakbij. Ja. Bedankt. Mo, uh. die vervoekte rijger, die houdt me niet op. Als die de maar niet verpest vanmorgen. Als je het stelpen niet verpest, bedoel je? Vraag ik jou wat, bakker? Nee, maar ik zeg jou wat. Ik ken me niet meer. Rek, de rust, de, Rus, de speurder, tjoe, inspecteur ja. En niemand anders. We gaan met jou, Bill. Wat kom jij hier doen, man? Nou, Cresville heeft geklaagd. dat Dan ben de stropen zijn geliefde verzijntjes inpikt. Ze hebben mij gestuurd om het zaken hier even op te knappen. je bent de grazen wil nemen, hè? dan zijn je toch gauw moeten aanleggen dan de vorige keer. <laughs> die slag is voor jou, Bill. Daar hadden we het net over, Semenik. Leuke zaak, maar dat is nou verleden tijd. <laughs> Als ik nog denk aan de verschrikkelijke fragmenten die je uitbraakte... en dat de van de knaap die het had gedaan... <laughs> kreeg je het er koud van. Ja, toen wist ik niet beter. Nou, wel dan? Wacht, het is al zo lang geleden. Semenik, waren het er net over eens geworden... dat het iemand van hier moet zijn geweest. Ja. Nou, voor mij mag je zoeken. Je vindt hem toch niet. En hoe weet je eigenlijk dat het killetje dood is? Dag, zeg je zo wat, Bill... Iedere onverklaarbaar in het dorp loslopende onbekende knaap van een jaar of zestien zou het kunnen wezen. Wat bedoelt u daarmee? Niks. Hoezo? Ik kan niet lachen om zo'n wat Dat spijt me dan, Sim. De narigheid met mij is dat ik het goed bedoel, maar verkeerd zeg. Dan worden de mensen kwaad op me. Hoewel ik er op uit ben sympathiek te worden gevonden. Maar kinderroof... Hou er en... nou over op, man. Daar willen er niet meer over praten. Zo, wees het, inspecteur. We denken er niet meer aan. Ik wou dat ik het ook kon. Laat u zo lang? Hangt er af. of deze nieuwe aanwijzing iets oplevert of niets? Welke nieuwe aanwijzing? Oh, het heeft waarschijnlijk niks te betekenen. Maar ja, we moeten er toch achteraan, hè? Draait dat niks uit. Oh, nou, uh, vertel me maar waarom, Bill. Ik vertel jou niks, want ik weet niks. Ah, klonk eventjes alsof je wel wat weet. Ja, nee, wat dan nog? Ik zeg niks. Niemand hier. Zo, Bill. Dat is niet zo mooi, jongen. Inlichting over een misdaad voor de politie verzwijgen wordt bestraft. En niet zuinig ook. Ach, wel, nee, inspecteur, hij zegt maar wat. Oh, geluid er dus, zoals altijd. Zeg is Spurneus, als jij de het dorp uitgetrapt wil worden. Magnus dus Wat denk jij, Bill? Ik zat hier met de politie. Oh, nee, dat is nog het nieuws. De vorige keer was je de grootste post op mijn onkostenrekening. De baas dacht dat ik me geheim een, een kroeg van mezelf bij elkaar wil klaaien. Uh, Slimme jongen, hè, jees. Maar vijf jaar geleden heb je je voor gek gestaan, als je dat maar weet. Bill! Hou je bek, toch? wel oh, nee, Sam. Hij babbelt juist zo aardig. Zo, zo, Bill. Dus jij denkt dat je me toen te pakken hebt genomen. Hoe zou een steenneezel als jij dat kunnen? Bill, vergoed, maar ik zo jouw Hey hey hey hey hey hey hey handjes thuis, vriend. Voor wie, voor jou? Wie ben jij met bordje? Politie. Ach, kan meneer Deens perkeuren het alleen niet af. Geen wonder, hè, dat hij zo flink was. Zo, resten. Ben je klaar? Ja, meneer. Goed. Nou, we praten we nog wel eens Bill. Ik Moet even weg, Sim. Hebt u de sleutel? Nou, ik heb de voering van mijn jaszak al gescheurd met dat onmogelijke ding. Hoe laat sluiten jullie? Om 11 uur gaan we naar bed. Oh, dan zijn we wel terug. Rusten heb ze een acht uurtje slaaphard nodig. Kunnen we dan nog wat eten? Ik kan wat brood en koffie klaarzetten als u dat wilt. Ja, dat is goed, Sim. Nou, heren. Als we niemand in zijn graag pakken, dan zien we elkaar nog wel. Goedenavond. Ja. Jammer. Dat scheelde maar een haar, Bill Ja, rotzak zien verder op mijn zenuwen. Toen ook al Ja, maar dat doet hij er toch om Hij wil je aan het praten krijgen En verdomt u er toch niet eens veel moeite voor te doen ik? Nou, ik heb toch niets gezegd Nou, dat was niet meer nodig Hé, hey, waar kijk je naar? Ja, Waar kijk je? Wat er van? Het huis van de vruttels, denk ik Ja, het best kunnen Ja, maar dat is toch logisch, man Gebruik je verstand toch? Ik ben dat ze hier zijn. Natuurlijk, ik heb hem meteen opgebeld. En? Niks doen, niks zeggen. Gewoon doorgaan of het allemaal heel normaal is. Die vertoning van jou leek daar niet op. Ik zou maar gauw vertellen van die nieuwe aanwijzing wat je het over had. Dat zal ik zeggen. Hier, allemaal schoon. Kijk maar, me hier, Peggy? Ja, veilig idee, hè? Een sterke arm in huis. Oh, dag, Bill. Oh, jij zal ook wel blij geweest zijn dat je hem terug zag. Nou, het vecht af. Hoe oh, zie je nou wel? Hier komt de lente van. Ik voel het. Nou, ah, er komt niks van. Als iedereen gewoon blijft doen. Dat, uh... Ze zijn weggegaan. Goed, daar moet dicht. dicht. Het regent niet meer. Laten we hopen dat het morgen droog blijft. Waar zijn uh, ze naartoe, denk je? Naar dat huis van de Voltrum, denk ik. Nee. Doe toch niet zo gek, Pekkie. Dacht je nou dat ik het hele eind zou reizen en dan niet naar Pamela en hem toe gaan? de laatste dag op van de zenuwen. Die? Ga <laughs> toch weg? Die zwarte spijker. Dat denk je maar. Ze is eigenlijk nooit over dat verlies van de kind heen gekomen. En nou, zei getrouwen, komt er natuurlijk allemaal weer boven. Als je in elkaar klopt, vertelt het jou alles wat hij maar weten wil. Ik ga erheen. Nee, je blijft hier. Mijn kerstel heeft ons gezegd dat we niks moeten doen en zo gebeurt dat ook. Maak maar wat poot voor die kerels klaar voor als ze terugkomen. En uh, zeg, Bill, moet jij niks drinken? hè? Uh -huh. Oh Ja. Ja, dat is goed, hè? Neem er eentje van mij. Is er iets, meneer? Je bent zo stil. Maar van binnen donderdag en bliksemt het. Is het waar meneer? Ja, waarom moet je eigenlijk mij verdommen? Inspecteur. Ja, Alles wat ik doe heeft een reden. Ook als ik ruzie en zou uitlok. Ja, we stroper gaat bijna zijn grote mond voorbij gepraat. Maar nee, hoor. Jij moest zo flink en dapper komen redden. Nou, hij is toch klaar om je nu een te geven. Uh, ik kan al een tijdje voor mezelf zorgen Ja, Neem me niet ja. kwalijk, meneer. Ik was werkelijk bang dat u tegen de grond zou slaan. Ik was me best een dreun op mijn kok waard geweest om te weten wat hij had willen zeggen. Oh, nou, nogmaals, inspecteur, neem me niet kwalijk. Uh, de wereld draait nog. Dan moet je nou eens kijken, zeg. De hele streek bezaaid met kreupelhout en bomen. Stel je dat nou eens voor, s'nachts. En alles onder de sneeuw. Je hebt er geen idee van wat er dan allemaal in het maanlicht op een liggend kind lijkt. Kijk, daar wonen de voortens aan het eind van de land. Ja, dat ziet er goed uit. Het van geld tegen, hè? Ja, het is in tijd een geweldige baan, bij de brouwerij. De directeur van dit of dat. Kijk. Ze hebben bezoek. Er staan een paar auto's. Stella. Stella, waar zit je? We zijn hier Kun je me vertellen waar? Oh, Nou, hoe ziet ze eruit? Een sprookje, oh zeer, wat een pracht van een trouwjurk. Ze lijkt op jou, Pamela. Op jouw trouwdag zag je er ook. Ja, opgeprikt is een maagd, herinner ik me. Liever, het keer eens om. Dan kan Annie slepen wonderen. Vindt u hem echt mooi? Mooi, kind, het is volmaakt. Vindt u de, de half niet een beetje erg laag? Waarom? Oh, dat is tegenwoordig toch heel gewoon. Mam zou hem graag wat hoger willen. Alleen maar omdat ik bang ben dat je kousen zult vatten in die tochtige gekijkt. Hé, hey, laat bezoek, zo bij Tina. Zal ik even gaan kijken? Nee, nee, dat is Tom zijn werk. Oh, Ser, die schoentjes had ik uh, nog niet gezien. Wat een schatjes. Ja, hè? Die hebben we vorige week in Londen gekocht. Goedenavond, mevrouw Voortem. Neem die kwamen, of ik zomaar kom binnen. Ja, wat is er? Je wordt niet goed. Nee, nee, het is in orde, Ik zal een glas cognac voor je Nee, kind, laat me maar. Al die opwinding trekt me even te machtig, denk ik. Inspecteur. Nee, mevrouw, het spijt mij dat ik zo onbeschoft bij u kon binnenvallen. U bent wel de laatste die ik als gast had verwacht. Oh ja, dat is mijn vriendin Anne Marlow En dat is inspecteur Chu, die in de tijd... Nog steeds inspecteur? Oh ja, promotie maakt je alleen als je succes hebt. Prettig kennis met u te maken, mevrouw Marlowe. Inspecteur, mijn dochter Sarah kent u natuurlijk. Nee, dat kan niet. De Sarah die ik ken is een meisje van een jaar of acht. Met ponyhaars, broeten, kleverige handjes. Ik ken hem niet. Nee, natuurlijk niet. Het is al zo verschrikkelijk lang geleden. Zie ik dat nog goed? Is dat een pon? Ja. En wie is er gelukkig, hè? Een neef van meneer Kretschmer. Oh, die brouwen vanmorgen waar iedereen het over heeft. Nou, dan uh, ben ik wel heel erg op het verkeerde ogenblik gekomen, hè? Een ander keertje dan maar, hè? Goedenavond, dames. Goedenavond. Goedenavond. Ga u even uitlaten. Nou, zeg het maar, inspecteur, wat komt u doen? Er, er is iets gevonden, waardoor we misschien... Inspecteur, ik ben er min of meer in geslaagd alles te vergeten. En ik bezweer u dat het niet gemakkelijk is geweest. Ik wil niet dat alles weer wordt opgerakeld. Mevrouw Fulton, de eerste keer dat ik u ontmoette, stond u hier ook. Uw ogen rood van het huilen. En nooit zal ik de glans van hoop in die ogen vergeten toen ik binnenkwam. U dacht dat ik uw zoontje kwam terugbrengen, nietwaar? Een nachtmerrie was het. Ik bleef mezelf wijsmaken dat ik terug zou komen. Dat iemand hem terug zou brengen, ja. Toen ging de bel. Toen kwam u. Ja. Sindsdien ben ik eigenlijk voor iedereen een beloon van teleurstelling gebleven. Maar u zult er toch wel een prijs stellen als ik daar lender grijp. u dit geleverd heeft, denk ik zo. Nee, niet meer. Ik kan me niet eens meer herinneren hoe u eruit zag. Nou, ogen blauw, haar donker blond, moeder vlekje op linkerwang. Zegt me niks meer. Het zou een kind van een ander kunnen zijn. Nee, inspecteur, laat het nog maar, alsjeblieft. U bent toch niet ergens bang voor, hè, mevrouw Volten? Nee, waarvoor? Nou, dat zou u me moeten vertellen. Het is wel zo wat een en ander veranderd hier, hè. Prachtig mobilair, luxueuze stovering. En was dit dus niet zo'n enorm kostbaar apparaat voor kleuren televisie? Ja. Is, u, uh, is uw man dan niet? Nee, hij, hij, hij, hij is van baan veranderd. Hij zit in Zuid-Amerika op, een van de krest Oh, Zo, alweer prettig nieuws. Want dat betekent natuurlijk promotie voor hem. Inspecteur, het is al zo laat en ik heb nog zoveel te doen. Ach, natuurlijk. Eh, dan zult u hem nu wel erg missen, denk ik zo. Goedenavond, inspecteur. Oh ja, goedenavond, mevrouw oh, Grotten. Goed. Als u me eh, nodig mocht hebben, of als u iets te binnen schiet, waar we het dan mochten eh, hebben, eh, als u denkt dat het van belang kan zijn, ik logeer in het wapen van Crespo. Ik vind niks van belang, ik wil niemand helpen, ik heb niemand nodig. Ik wil met rust worden gelaten. Wel, wel, wel. Nou wordt het toch interessant. Westen, daar zit je. Hey, hier meneer. We gaan terug. Ja. Morgen zullen we eens een kijkje gaan nemen op de plek waar dat skelet is gevonden. En laten we dan hopen dat we dat prettiger worden ontvangen dan hier. Ja. Ja. Daar komen we in. De deur is niet op slot. Goedemorgen. Uh, uh, Goedemorgen, Pek. Hoe laat is het? slot van uh. acht. Komt je slapen? Oh, ik kan slapen waar ik wil. Het ziet er maar zo'n beetje uit buiten, hè? Het weerbericht ja. had het over verspreide opklaringen. Ik hoop het maar, want een trouwpartij zonder zon vind ik me niks. Eh, gisteravond heb ik de moeder met de bruid gesproken. Oh. Ja, ze scheen me komst niet erg op prijs te stellen. Dan zeg je niks. Hm. Wat wordt mijn ontbijt? er met spek, champignons met Ah, uiteen. daar hou ik van. Meestal doe ik hem met een sneetje geroosterde brood. Een bekertje oploskoffie, ja. Als ik vroeg genoeg ben, tenminste. Als ik laat ben, ben ik meestal... dan neem ik onderweg een appel... en het risico van maagstuur voor de rest van de dag. Dus, uh, ja. u woont nog steeds alleen? Dat heb jij goed onthouden, kijk. Bent u van uw vrouw gescheiden? Nee, waarom zou ik? Een hoop rompslomp. Ik vind mezelf de auto nog eens getrouwen. Leuk heb ik... Ja, Pek. Dat moet er geheim, je had moeten zeggen, heimeltje, lief, nee. Je ziet er een dag ouder uit op veertig. Een uitdaging voor iedere vrouw. Maar dat zou niet waar zijn, hè? Uh, dat scheelt er dan aan, Pekkie, hè? Zeg het maar. Ander thuis, hè? Oh, Neem me niet kwalijk, ze. Waarom uh, ben je teruggekomen? Nou, dat vraagt nou iedereen. En altijd onvriendelijk. Ik dacht dat jij blij zou zijn. Waarom ik? Ik dacht dat je mijn vriendin was. Ik herinner me tenminste nog één gelegenheid in dezezelfde kamer dat het ook meer lijkt. Maar nou bij me verstand. Oh, goed hoor. En trouwens, ik mama met mijn bakje thee. Zeg maar, tell Ik krijg de indruk dat de mensen bang zijn dat ik iets zal ontdekken. Jij ook? Ik weet niet waar je. waar u het over hebt. Komt u eten vanmiddag? Ja, ik begrijp natuurlijk wel dat ze niet staan te jagen van pret. Maar ze tonen zich openlijk vrijhandel. Op. Het is maar een klein dorpje, inspecteur. Het enige wat ze willen is in vrede leven en met rust worden gelaten. Als u in het verleden gaat roeren, zou dat voor sommige mensen wel eens erg onplezierig kunnen wezen. Als je iets weet, Peggy, dan zou ik graag willen dat je het me vertelde. Gaat voor het zorgen. Zeg, hoe laat is die trouwpartij? U gaat er toch zeker niet heen? <laughs> Waarom niet? Wie, uh, wie leidt de bruid naar het altaar? Meneer Krijs wil natuurlijk. Zo natuurlijk kan ik dat niet vinden. Maar ah, goed, ze, ze trouwt met geld, nietwaar? Nou, voor mij mag ze... Misschien is het een schamele vergoeding voor het feit dat ze wordt opgeschreven met een oma als die Krijsvold. Wat meneer Krijsvold valt niet dat te zeggen. Hij is de weldoener van het hele dorp. Hij had al de dranken voor de bruiloft gerust uit de brouwerij kunnen laten komen... ...maar hij heeft alles bij ons besteld en tegen de volle prijs. Voor geld is alles te koop, ook een bepaald soort genegenheid... ...en die heeft Krijsvold dan blijkbaar. Nou goed, hoe laat worden gedraaid? Om half vier. Peggy. Ja, ik kom. Kan ik het ontbijt klaarzetten? Ik ga eerst even gaan in het bad, Peggy. Wij nee, kunnen ze met de mensen geen smeerpoets noemen... ...om een verkeerde reden, Ah, hm? Ah, goedemorgen, heet het weer. Ah, maar Goed geslapen? Ja, toen ik een beetje aan de stilte was gewend, ging het best. Goed, eerst ontbijten... ...en dan gaan we naar de vindplaats van het skelet. Waar is dat? Nou, een kleine twee maal buiten het dorp. Eh, hoe kan dat? Wat? U hebt toch gezegd dat de wegen toen de tijd volkomen onbegaanbaar waren vanwege de sneeuw? Ja, dat ja, waren zo. Nou, misschien kunnen we dat mysterie oplossen als we op de plek zelf zijn. Maar nou, eerst eten, ik heb trek. Goedemorgen. Inspecteur, ik heb een telefoontje voor u aangenomen terwijl u een bad zat. Of u het centrale laboratorium wil bellen en vragen naar ene dokter James. Ah, dank je, Sam. Dat is juist te wachten. Nou, ik zal het maar meteen gaan doen, hè. Allicht, meneer. Als u aan de slinger draait, krijgt u de centrale... Vergeet niet die draak te vragen of het kost. Natuurlijk, Sam. Ruik je respect, Christen? Ja. Ik ken geen fijne oogontgeur. Nee. nee. Ja, je vrouw. Kunt u mij verbinden met Londen? Zeker, dat heb ik hier. OL-399-2785. Heel graag, ja. Ja, en de kosten natuurlijk, hè. Ja, ja, alsjeblieft. Nou, ja, ze belt me terug. Nou, wil jij misschien weten Waarop? Op de uitslag van het onderzoek natuurlijk. Want wij zijn klaar, heren. Ja, we komen, op, ik. Het is het stoffelijk overschot van het jongetje Voeten. Ik ben erg benieuwd of ze in de vijftien jaar nog de doodsoorzaak hebben kunnen vaststellen. Ik hoop dat u gelijk krijgt. Hoe dat jij wel niet dan? Ik weet het niet. Gedaasleugd. Als jij hem maar ontbijt, ik kom dadelijk bij je. Goed is het. Uh... Hallo. Hallo. Centraal laboratorium. Met wie wilt u spreken? Met dokter James, u hoewel. Ogenblik. James? Ah, dokter James. U spreekt met de inspecteur Jew in Weverton. Uh. Ik heb mij gevraagd u te informeren omtrent de resultaten van ons onderzoek... 833-67, een kinderskalet. Dat klopt, dokter. Nou, het is zonder twij enige twijfel dus afkomstig van een mannelijk kind. Ah, ik wist het wel. De leeftijd schat ik op 6 à 7 jaar. Wat zegt u? Dat kan niet kloppen. Het jongetje was niet ouder dan 11 maanden. Ja, hoor, het is natuurlijk voor het avond lastig om precies te zeggen. Het heeft tenslotte zo'n 300 jaar in de grond gelegen, niet meer. Maar ik had mijn schatting voor bij benadering juist. 300 jaar, maar dokter. Ja, we hebben al meer skeletten van die plaats gekregen. Ik merk dat ze een grafkaal hebben blootgelegd uit de ja. tijd van een grote pestepidemie. Ja. Als ik het weg de eind heb, dan vinden ze nog wel meer. Ik laat die mensen niks meer sturen, daar hebben we geen ruimte voor hier. Hè? Bent u daar nog, inspecteur? Ja, dokter, ik ben er nog. Ja, u kunt er niet veel mee doen, hè? Nee. Ja, het verheft, inspecteur. Ach, een mens kan niet altijd geluk hebben. Nee. Dank voor de moeite, dokter. Tot u. Goedemorgen. Verdomme. Oh, goed. we was net van plan om een ontbijt in de oven te zetten. Alles wordt koud. Ja, dank je. Koffie? Dat ook ik zelf al. Oh, het is geen moeite. Doen we zelf. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, verdomme. Grote pestepidemie. 300 jaar geleden. Zelfs de leeftijd klopte niet. Dus dan uh, zijn we je klaar zeker? Ja. Ga maar pakken als je klaar bent met je ontbijt. We gaan terug. Ach, verdomme, dat smaakt naar niks. Nou, ik gaan nog even door het dorp. Eens kijken of ik misschien één vriend kan vinden. Hé, hey, goedemorgen. Wat mag ik eens voor u doen? Niks. Het is meneer Schester aanwezig? Voor zover ik weet niet. Uitgever, redacteur. Ja, dat snap ik wel, maar de brave man is al zes jaar weinig. Vandaar mijn voorbehoud begrijpt u. Oh, dat spijt me. Oh, oh, geen waterlanders. Zijn rijk wordt alweer bekwaam geregeerd. Ik ben Bob Hampton, uitgever, hoofdredacteur, verslaggever, directeur van de advertentieafdeling en loopjongen. Oh, ja. En u kunt niemand anders zijn dan de befaamde inspecteur Chu, Tijdelijk domicilie gekozen hebben die het in het wapen van Creswell. Welke kamer? Vier aan de voorkant. Als het nieuws hier zo goud eronder doet, begrijp ik niet iedereen krant verkoopt. Oh, maar de inboelingen hier hongeren ook niet naar nieuws, goede vrienden, en nog minder naar kennis. Doch naar het zien van hun beroemde namen in gangbare letters. Gooi die rotsen met oh. van die stoel van me erbij zitten. Oh. Eh, ik wou net een uh, kommetje koffie bouwen. Doet u mee? Graag. Prachtig. Dat huilen staat me nadal aan het lachen. Dit zijn de eerste vriendelijke woorden die ik sinds mijn aankomst hier heb gehoord. Ja, een bakkie toast zal er wel in gaan. eh... Uh, uh. Vijftien jaar geleden heb u geprobeerd een helder licht te laten schijnen op het Fulton-mysterie, hè? Dat klopt, ja. En waarom ben je nou teruggekeerd naar het oost van de misdaad? Och, zo'n onopgeloste zaak blijft je toch bezighouden, hè? Dat lange dossier nog niet is afgelegd. Nou ja, ieder een meug, zeggen ze hier, hè? Eh, een, eh, een gebarsten kommetje met een uh, oor of een oorloos kommetje zonder barst, u mag kiezen. Nou, zonder barst, dat is niet te veel moeite. Allee, oh, hey, hier is ook de niet-klantkoning. Ja. Het is uh, voor mijn tijd gebeurd, natuurlijk. Ik was toen nog een tukkelig knaapje op de kostschool met een beurs uit het Creswell Studiefonds. Geferciteerd. Ja, zeg dat wel. Met alles wat ik ben en worden zal, dank ik aan mijn weldoener, de weledelgeboren heer Elberon Lee Creswell. Teebusje daar. Wat? Er zit suiker in. Schrijf eens door. Ja. ja, goed zo. En hoe denk je dat ik Creswell's edelmoedigheid heb beloond? Door me van dat schootje te laten trappen. Mijn gloednieuwe ideeën in zaken co-educatie op de slaapzaal vielen niet in goede aarde. Maar er is een hele zelden gewaardeerd. Nee, nee. En Creswell, niks voelend voor een investering in het luchtledige, heeft me dit baantje bezorgd. De bazuin is van hem, begrijp je wel. Natuurlijk. Zeg, uh, luister eens, Hampton. Je hebt in je klapper met die tijd alle bijzonderheden over die kinderen ook. Wat denk jij ervan? Ik denk ervan dat het hele zaakje als een natte kaars is uitgegaan. Ja, het zag er zo mooi uit, hè? Een wonderschone moeder, verdwenen kindje, sneeuwlandschap. Uh, prachtige hoofdartikelen. Maar na een week al, fort, naar de achterpagina. Ja, als je het lijkt niet had gevonden, dan hadden we nog maanden plezier van gehad. Zou mij ook geen kwaad hebben gedaan. Nee. Zeg, toch suiker, hè, Hoop ik want ik heb het erin gedaan. Ja, dat is goed. We hebben overal gezocht, maar niks gevonden. Als Creswell niet wil dat er iets gevonden wordt, nou, dan wordt er ook niks gevonden. Hm. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Zeg, en waarom... Uh... Waarom zou je dat dan niet gewild hebben, dat ik iets vond? Oh, ik zeg maar wat, beste kerel. Ik weet het niet, hoor. Ik weet nooit iets, begrijp je, hoor. Ah, kom nou, zullen we wat gerucht in het dorp eronder doen? Namen? Theorieën? Geen enkele. Vind je dat niet vreemd? Ach, wat is hier vreemd? Na verloop van tijd verdwijnt zoiets als onderwerp van de conversatie. In het dorp waar ik geboren ben, praten ze nou nog over de dag... waarop koning Edward VII afstapte... bij het plaatselijke hotelletje om gebruik te maken van het toilet. <laughs> ja. Zo wordt vijftig jaar geleden. Ja, maar dat zou hier ook frontpagina nieuws zijn geweest, hoor. Als Creswell tenminste niet de mazel of de griep had, want dat verdrinkt alles. En vertel me nou eens waarom je dit schilderachtige dorpje... na vijftien lange jaren met een tweede bezoek verleerd. Ah, oh, alleen maar een beetje rondneuzen, hè? Zeg, wordt het een interview? Oh, nee, nee, dankjewel, beste kerel. Ik heb alle ruimte nodig voor het huwelijk. Je bedoelt dat Creswell het niet zou toestaan? Oh, oh, oh, zegt de bazuin staat onder mijn leiding en redactie, hè. Ik druk wat ik wil. Ja, zeker zolang Creswell toevallig hetzelfde wil. het okay. Hij is goed van betalen en mijn liefhebberijen zijn nogal prijzig. En in dit speciale oh. geval heb ik helemaal geen keus. Als Prins Charles er vandaag door zou gaan met Twiggy... en ik zou van dat nietje de rechten hebben exclusief voor de bazaan... het zou er niet in kunnen. Van mij wordt verwacht dat ik hem vol stop met de namen van iedereen... die de plechtigheid heeft bijgewoond. Zorg dat je de mijne goed spelt, hè? Met CH. Hé, hey. <laughs> ik dacht dat jullie weggingen. Hoe weet jij dat? Ach man, het nieuws gaat hier zo snel. Razendsnel, ja. Maar nou heb ik toch iets voor je... Wat de ronde nog niet heeft gedaan. Dat betwijfel ik. Wat dan? Ik blijf hier. Verdomd, ja. Dat is een goeie, Ja. De, de vader van de bruid komt zeker ook. Uh, vader? Hoezo? Nou, gewoon de vader, Fulton. Er is nog een goede luchtverbinding met Zuid-Amerika. Je loopt lelijk achter, beste Kerel. De Fultons zijn al jaren geleden gescheiden. Wanneer dan? Nou, een tijdje na het verdwijnen van het kind. Daar weet ik niks van. Dat zou toch frontpagina nieuws geweest zijn in iedere Londense krant? Zo. En als Creswell dat nou eens niet heeft gewild? Nou, gaan we weg. Je wil de grote bladeren dan niet vergelijken met jouw bezuin. Een brave inspecteur, we hebben het toch niet over een doodgewone sterveling... maar over het fenomeen Creswell. Met zijn geld en invloed kan hij bereiken wat hij maar wil. Dus heeft hij bereikt dat er van die echtscheiding gemet in de kranten kwam. Wie was de eiser? Voelden. Overspel? Ja, dat zou ik wel denken, ja. Met Creswell. Nou, dat is een naam die in dit verband niet meer is genoemd. Dat heb ik al begrepen. Ken je dokter Metten. Hoe en hoe? Toen ik zes was, heeft u me naar Mandelen eruit gehaald en niet zo in. Ik ben min of meer met een bevriend geraakt toen ik de vorige keer hier was. Ben vanmorgen ook gebeld, maar heb geweigerd met ontvangen. Ja, bij die klacht moet je niet met mij wezen, maar bij het medisch terugcollege. Zou ja, ik best wel daar ook al achter zitten? Ja, dat is mogelijk, ik ben niet zijn enig betaalde lakij. Nou, bedankt voor de koffie. Nou. Misschien zie ik je dan naar de kerk. Ja, misschien ja. ja en kom nog eens anders in de buurt, Ben. De hoofdredactie, de bazuin. Oh ja, goedemorgen, meneer Kressel. Ja, die gaat hier net de deur uit. Nee, vandaag in ieder geval niet. Hè? Omdat hij me zojuist verteld heeft dat hij blijft. Ja, ja, absoluut zeker. Geen dank, meneer Kressel. Ik ben niet achterdochtig. Anders zou ik iets gaan vermoeden. Peggy, half je kres was voor jouw water. Als het niet is moest, mag je eraf blijven, maar je hebt er een hoop zo te biederen. Oh ja. ik zei het alleen maar om het gesprek op gang te brengen, Bill. Dan grauw je nou weer nog zo tegen me. Wie ook een half pintje met een spul? Dank je hartelijk. Ik een gezelschap. laat er nou op. Het is eigenlijk wel verdelig om zo onpopulair te zijn. En tenminste niet voor iets gaan, het geven we rondjes. Ah, zeg, Jan, gepakt En gezegd. Ja, jawel, meneer, maar... Uh... Pak voor mij dan maar weer uit. Ik blijf. U blijft? Maar ik dacht dat we... De resten, de enige manier om de mensen hier goed zijn. zenuwachtig te krijgen... is niet doen wat zij zo graag willen. Ze willen hem hier weg hebben, dus ik blijf. Ja, goed, meneer, maar er is iemand... Ja, de... dat is een hartstikke. Commissaris Loren aan de telefoon, meneer. Hij wil die spreken. Oh, zeg dat dan meteen. Kom mee, misschien gaat het jou ook aan. Ja? Hier ben een commissaris. Inspecteur Joe. Een storm en een glas water, hè, eh, Joe? Waarom zegt u dat, meneer? Dat verdomde geraamte. Dit heeft niks te maken met die zaak. Pre-historie of zoiets. Nou, het komt niet uit zijn tijdperk, maar ja. Ja, het was toch te oud om van dienst te kunnen zijn. Dus er is niets meer wat je daar nog vasthoudt? Nou, dat zou ik nou ook weer niet willen zeggen, meneer. Ik wel. Ik heb de plaatselijke politiechef in de lijn gehad. Er is over jou geklaagd. Oh ja, wat heb ik dan gedaan? Je hebt jezelf Gejaard, toen ze in het valse de nacht te gaan opzoeken. Oh ja, ik begrijp het al. Van wie is die klacht? Voor een invloedrijke vriend van de chef. Die het rotste bier van heel Engeland brouwt, ja, inspecteur, ja. Inspecteur, ik gelas jou rusten met de eerstvolgende tuin terug te komen. Maar dat meent u niet. Prachtig wel, de chef staat erop. En ik ben het met hem eens. Natuurlijk. Nee, voor al de heilige kwestie wel niet tegen de kaart inspreken. Alsjeblieft, hou op met die onzin. We hebben nooit een been gehad om op te staan. Dat weet je verdomd goed. Dat skelet is alleen maar goed voor het museum... Nieuwe feiten heb je niet aan het licht gewacht, dus ik moest het wel eens zijn met die man. Toch jammer, commissaris, dat u de feiten niet eerst hebt gecontroleerd. Ik heb het bewijs gevonden waar ik zo lang naar heb gezocht. Ik ben van plan de schuldigen vanmiddag te arresteren. Is het maar te schuldige? Ah, stil nog even. Wat zijn die feiten dan? Nou, kom op zoek. We zijn niet bij de geheime dienst. Commissaris, de telefooncentrale hier is niet automatisch. Oh. Er is een oude draak aan een schakelbord. Oh, ja. ja, dat is wat anders. Uh, dus ik kan blijven, commissaris? Als jij en dat je nu weet wie het gedaan heeft. Ja, daar ben ik. En je hebt besluit een bewijs. Als een bus. Dat hoop ik dan maar, toe. Want als het niet zo is, zal de politiechef daar een achterwoordje met me te spreken hebben. Goed, dan blijf je nog zolang het nodig is. Rapporteer zodra je terug bent. Gelukkig daarmee. oh ja, eh, dank u wel, meneer. Weet u wel, wie het heeft u werkelijk niet gedaan. Nou, nee, man. Het kreswoord bij betrokken is, de straf voor mij vast. Maar ik heb geen enkel bewijs om het waar te maken. Maar u hebt de commissaris toch? Ja, voor het goede doorrusten. En dan mag je zelfs tegen een commissaris liegen. Oh. Ja, je hoeft niet te lachen als je het niet leuk vindt, hoor. Ach, ik doe maar wat. Ik weet het ook niet meer. Hier staat nog zo iemand rusten. Ja. Maar ineens schoot Sam's oude draak met te binnen. Wie? Het mens dat die prehistorische telefooncentrale bedient. Wedder is dat hele verhaal in Creswell het oude En wat dacht u daarmee te bereiken? Dat Creswell zich eens zijn kaart laat kijken. Zo niet. Uh, goed, dan uh, heb ik mijn laatste kruis verschoten. En wat dan, meneer? Hopen op de baanse gevoel voor humor. Maar ja, dat is ook niet meer wat het geweest is. Dan zit u lelijk in die puree. Ach, daar kom ik dan ook wel weer uit. Doet u en... dat ik blijf? Ja, jij hebt een vrouw en een kind nu, hè? Ja. Ga naar ze toe, kerel. Ik zou we er niet van lange alleen te worden gelaten? Ik heb zo'n idee dat ik deze finale beter alleen kan uitspelen. Als het misloopt, sta jij buiten spel. Dan kan we niet schelen, meneer. Samen uit, samen thuis. Dank je, sergeant. Maar we doen, zoals ik heb gezegd, als er iets gebeurt, gebeurt het vanmiddag. Ik heb je woorden, beste kerel, vooral in dit deel van het dorp. Hoe is het met de pers? In een opmerkelijke staat van nuchterheid voor de zaterdagmiddag. Die dacht niet de kerk in zou gaan? Nee, dat is blijkbaar alleen voor genodigden. De kosten heeft me met een vlammend zwaarte deur gewezen. Ja, laat het kopje maar niet hangen, inspecteur. Ik stuur je wel echt sprui van de bazijn, dat staat alles in. Ja, dat ik die was water. Ik moet zorgen dat ik binnen ben voor de bruik. Tot ziens, beste kerel. Ja. Uh, Alsjeblieft in de Cresswell. Je vervoelt hem, blijft u heel even staan. Dat is een leuk plaatje, dank u wel. Mag ik nu de bruid even alleen hebben, meneer kassel? Natuurlijk. U treft het met het weer, meneer. Ach, inspecteur Chew, u bent nog niet weg, zie ik. Nee, het afscheid valt nog moeilijk. Ik heb blijkbaar mijn klacht niet bij de juiste persoon gedeponeerd. Ik wil beter de hoofdcommissaris kunnen bellen. Als Bukken en zaterdags gesloten is, ja. Ik schijn u niet te kunnen imponeren. Dat is een ervaring, moet ik zeggen. Adieu, inspecteur. Het ja, is echt toch gek, hè, dat we die zoon van u nooit hebben gevonden. Is het de bedoeling dat ik enig belang hecht aan deze opmerking? Alleen maar als u hem belangrijk vindt, meneer Kresko. Dank u, je En uh, Ik ben klaar, meneer Kresko. Oh ja, dat is goed. Uh, Sarah, liefje, ik moet even met deze heer spreken. Ik zie je straks in het oh. voorportaal. Hm? Ja. Maak je niet ongerust, ik ben op tijd bij je. Dus u denkt vanmiddag een arrestatie te verrichten? U afluisterdienst werkt snel. In dit plaatsje blijft niets geheim. Dat bedoel ik? Op die ene uitzondering na dan. Uitzondering? De waarheid over die kinderroof. Die heb ik knap verborgen kunnen houden. Het gezicht van u bevalt me niet. Ik heb geen ander. Ik kan er niet uit opmaken of u het meent of niet. Misschien is het toch beter even met u te praten in een wat geëigende omgeving. omgeving. Heb u een paar minuutjes voor me? Als overheidsdienaar, altijd tot uw dienst. Maar uh, hoe moet het dan met de vrouw, hoor? Zonder mij beginnen ze niet. Deze kant uit, alstublieft. Ben ik? In de heilige krip? Ja, die loopt onder de kerk door. Moeilijkheden, meneer Creswell. Nee, Bill. Hé, hey, Bill. Niks te stropen vandaag. Dat zie je toch een krappe op. Mooi, dat houdt je af van verboden bezigheden. Meneer en ik willen even praten, Bill. Vertrouwelijk. Achterin staat een pastoor, meneer. Zal ik die even voor u halen? Nee, trap jij maar door. We vinden het wel. Vindt u het hier veranderd sinds uw vorige bezoek? Mm. En het weer is nogal zacht voor de tijd van het jaar. Ter zaken bedoelt u. De inspecteur True die ik me herinner was beleefder dan deze. Plaatsje je dat ik me herinner had meer eerbied voor de wet. De mensen werkten zich in het zwijgen om het te mogen helpen. En dan weten ze niet hoe ver ze van me weg moeten blijven. En als ik denk aan uw vriendelijkheid en uw hulp. Het minste wat ik kon doen. Voor uw eigen zoon? Het is al zo lang geleden. Ik was wel benieuwd wanneer u dat zou zeggen. Het is de slagzin geworden hier. Waarom moeten we het verleden opgraven? En dit is de tweede. Luister eens, meneer Crespo. De overheid, het publiek van mijn park, heeft me een opdracht gegeven. En die voer ik uit. Hm. Is het waar dat u volgende week met pensioen gaat? Ja. Ga je iets anders doen of met dat rentenieren? Dat flinkt hier en daar nog wat. Ik heb een beetje mensenkennis, Joe, En Ik mag jou. Maar als ik deze zaak tot een goed eind breng, wordt alles natuurlijk anders. In plaatselijke bezigheden ken je natuurlijk. De brouwerij. Ja, je moet wel stekenblind zijn en verstopte neus hebben om het niet te kennen. Ze zoeken al een tijdje naar iemand die... Uh... Nou ja, je bent er geknipt voor. Zo. Ja, interne beveiliging. Moet een ex-politieman zijn als het kan ongehuwd. Je bent niet getrouwd, hè? Ja, nee eigenlijk. Maar nee, het meest. En het moet iemand zijn van jouw leeftijd. Dat is toevallig. 2800 pond per jaar waren van de zaak verblijft of te worden vergoed. Dat lijkt me toch een aardige aanvulling op je pensioen. Ja? Dat is het zeker. En je bent er in ieder opzicht geschikt voor. Wil je die baan hebben? Nou, ik zou wel gek zijn als ik hem afwijs. 2800 pond, dat is niet niks. Goed zo, inspecteur, wij begrijpen elkaar. Dat is dan geregeld. Ja, mooi. Dan nou moet ik toch echt gaan. Ik heb ze lang genoeg laten wachten. Oh ja, wanneer kun je beginnen? Ja, er is toch een haast bij, hoor. Dat hangt er van af, Of nou eens even kijken. Vanmiddag de arrestatie. En dan zou ik toch wel beschikbaar moeten blijven dat naar de rechtszaak. Dat betekent uitstel van mijn pensionering. Zeker met een week of drie. Kan dat? Nee, zo lang kan ik die plaats niet vrijhouden. Maandag over een week uiterlijk zou je moeten beginnen. Oh, jammer. Dan dus zit ik dan weer naast. 3000 per jaar zou ook nog kunnen. Verleidelijk, hoor. Verdomd verleidelijk. Ja, dat is een van die momenten dat ik mezelf wel kan slaan... omdat ik zo moeilijk doe. Maar toch... Nee, nee. Ik kan het niet hebben. Je kan er toch nog even over nadenken. Je zou deze zaak moeten laten rusten. Nou, en het kind brengen we niet meer terug. Je maakt alleen maar mensen van streek die er al genoeg ellende van gehad hebben. Neem die baan, man. Mijn arbeidsvoorwaarden zijn uniek in dit land. Uw arbeiders is ook, want hun zedelijke maatstaven zijn alle bedroefends. Probeer dan een misdaad te verbergen voor een oude vermoeide vliegerman... die niet eens hersens genoeg heeft om zich bij tijdslaat te omkopen. Wat voor misdaad is de vraag? En denk je dat ik het antwoord Soms weet? Soms ben ik opeens nog erg kort aangebonden ook. Wie had u gedacht te arresteren? Kijk mij? eens, uh, meneer Treswell. Ik mag u niet. Maar ik zie er toch niet voor aan... dat u uw eigen vlees en bloed laat verdwijnen. Ja, dat kind was van mij. Juist. En wanneer is en daarachter gekomen? Diezelfde tijd ongeveer. Na de scheiding heb ik hem een baan in Zuid-Amerika bezorgd. Hier wou u niet blijven. Het zal er wel meer betalen dan 3000 pond. Toch wel handig, hè? En een paar centjes bij de hand. Heeft. Ik wil de mensen graag helpen. Nou, als ik die arrestant niet ben, die wordt dan. In de kerk mag je niet liegen. Onder de kerk ook niet, denk ik. Als je me dat een paar minuten geleden had gevraagd, zou mijn aangeboren eerlijkheid mij hebben gedwongen u te bekennen. dat ik er geen flauw benul van had. Maar nou weet ik het. En het is zo verdomd eenvoudig, hè, dat je goed nadenkt. Zo? Natuurlijk. Het moet iemand zijn die u door dik en dunne zult willen beschermen. Ik of wel een ik de Dank je wel. Dankjewel. die bil. Is je lid van uw persoonlijke essays? Wat wil u zeggen, inspecteur? De hele rook moet een onder onsje geweest zijn. Ik geloof dat we ons kunnen beperken tot het gezinnetje voelt. In. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Waaraan? Ik heb een soortgelijke vacature in Australië. Betaalt iets beter nog. Vijfduizend per jaar. <laughs> nee, luister nou, Joe. Vrije woning, twee bediende auto naar keuze. Je zou daar kunnen leven als een vorst. Maar wel meteen wegwezen, zeker? Cynische mensen zijn zelden gelukkig. Je moet de dingen nemen zoals ze zijn. Ik voel me gelukkiger dan ik in jaren geweest ben. Uh, wat hebben we het ook weer over? Oh ja, het gelukkige voelt een gezinnetje op die witte winteravond. Vijftien jaar geleden. De echtgenoot had zojuist ontdekt dat zijn jongste kind niet van hem was. Hetgeen de avondvrede toch een weinig zal hebben verstoord. U hebt een vreemd gevoel voor humor, respecteur. Ams half een jaar. Moord heb ik nooit grappig kunnen vinden. Het was geen moord, het was een ongeluk. Ze heeft hem niet langer dan een half uur alleen gelaten. De? Het kind wist niet wat ze deed, ze was nog geen acht. Ik wou u beweren dat Sarah? U zei dat u wist? Wie... Dat, dat dacht ik, ja. Volton had de motief en de gelegenheid. En hij werd zo netjes weggewerkt naar Zuid-Amerika. Sarah, heb ik geen ogenblik gedacht. Waarom zou ik voelen uit de klauwen van de politie willen houden? Omdat u zich een heel klein beetje verantwoordelijk zou kunnen hebben gevoeld voor zijn lot... ...heb ik u toch nog te hoog aangeslagen. Nou, vertel het maar. Het arme meisje was volkomen in de war. Vulten en Pamela hadden slaande ruzie... ...en Sarah kon het allemaal verstaan en begrijpen. Hij was in alle staat en brulde dat de jochie weg moest, het huis uit. Hij verdomd dat er wordt opgeschreven met het ondergeschoven kind van een ander. Dat jong eruit of hij eruit? Dan hij er maar uit, zei Pamela. Verdomme. Nou, zeg dat wel, want Sarah hing aan mijn vader als een klit. Dus wat deed ze? Ze liet die twee bekvechten, ging naar de kinderkamer... ...haalde het kind uit zijn bedje... ...en hielde het uit zijn lijf. Nee... Ze verstopten hem. Dat briefje had met geld niks te maken. Het was bedoeld als een waarschuwing aan het adres van mijn moeder. Om het ventje naar mij te sturen, zodat haar vader kon blijven. En toen is er iets verkeerd gegaan. Ja. Ze verborg het kind in de schuur, achter in de tuin. Nou, u weet maar al te goed wat voor weer het toen was. Die arme kleine donder is van kou gestorven. Oh, wat machtig. Toen het briefje werd gevonden, waarschuwde voelt aan de politie. En dat kind Is gevonden door Bill. Heb u wel nodig, meneer? Nee. Ik heb de inspecteur net verteld dat jij het lijkje hebt gevonden. Ja. Arm ked maar ja, voelt dan had de politie gewaarschuwd waarschuwd, dus de hele komedie moest worden opgevoerd. Maar als het een ongeluk was, waarom hebt u ons dat dan niet verteld? Ik wou niet dat Sarah zou worden gebrandmerkt tegen spoedemorgen. Ah, boedenmord. wat brandmerken geen kinderen. Jullie zouden eigenlijk hebben gearresteerd. Zelfs dat betwijfel ik. Ik wou dat risico niet lopen en ik was bang voor publiciteit. Ten slotte geef het toe, mijn rol in de drama was niet al te vrij. Ah, u dacht weer eens aan uzelf. Ja, dat geloof ik. Pas in de tweede plaats, man. Ik mocht niet toestaan dat een dochter van mij... door de politie werd meegenomen. Waarmee? Ja. Zelle is ook van mij. Nou, nou. U bent blijkbaar niet stilgelegen. Zeg, lopen er hier nog meer nakomelingen van u rond? Nee. Zelle is nu de enige. Straks draagt ze mijn familienaam... en kan ik haar openlijk herkennen als een Cresswell. Zij en haar kinderen, mijn kleinkinderen... zullen mijn erfgenamen zijn. Zo komt alles op zijn pootjes terecht... en ze leefden nog langer gelukkig. Waar is het wijkje gebleven? Het is dus bijgezet. Bijgezet? Waar? Waar alle Crussels uiteindelijk terechtkomen in het familiegraf. <lacht> en ik mag denken dat ik overal heb gezocht. De meeste dorpelingen hebben de begrafenis bijgewoond. Oh, ja, waar was ik dan? Ik had ervoor gezorgd dat u dringende bezigheden elders had. Wat nou, dringende bezigheden elders? Ja, het was die dag dat Sam Fletcher plotseling naar Norwich moest, zodat u en Peggy het Rijk alleen hadden. <lacht> zo, zo. Dus dat had ik aan u te danken. Zou ik ook mogen weten hoeveel u dat gekost heeft? Want ik maak mezelf niet wijs dat het voor niks heeft gedaan. Spijt me, Joe? Om al die ellende te besparen zou ik over lijken zijn gegaan. Zo zou je dat, vervloekt idioot. Wat? Vijftien jaar geleden zou alles met een sister zijn afgelopen. En nou, op de trouwdag, verdomme. Wat bedoel je, hemelsnaam? Ik moet er arresteren. Ik heb geen keus. Jij blijft vanzelf. Ik ben heel erg rijk, Joe. Noem maar een dag. Er is een tijd geweest, rest wel... dat de dienst mijn lust in mijn leven was. Wat er ook gebeurde, eerst mijn werk. Vijftien jaar geleden was ik hier druk bezig met mijn rot te zoeken. zonder resultaat. Naar nou, voor mijn kind. Terwijl mijn vrouw, Pols doodzieke zoontje, verpleegde. Maar als je zelf een zoon hebt, Chiron, moet je toch begrijpen. Ik heb geen zoon. Hij is toegestorven. En ik was er niet. Ik was hier. Mevrouw heeft me nooit vergeven. Nou ja, zoals ik al zei, politiewerk gaat voor. Dat spijt me heel erg, joh. Ik, ik wil het goedmaken. Als ik kan. Goedmaken. Zoals je het met voeten en hebt, goed gemaakt zeker. Met voorbeeld. Ik moet haar arresteren. En dan? Dan wordt ze voorgeleid. De rechtercommissaris zal er een verklaring aan horen. En dan zal ze tegen een borsttocht worden vrijgelaten. Dat zal toch wel geen bezwaar zijn, denk ik, hè? Geld zat, niet waar? Nou, het eigenlijke proces wordt een formaliteit. Is dus in een paar minuten bekeken, is dat alles. Nou ja, we zullen dat lijkje moeten opgraven natuurlijk. Nee. Beslist. Nee, dat mag je niet doen. Laat dat nou eens met uh, alsjeblieft. De lijkschouwer zal moeten vaststellen dat er een ongeluk is geweest. Dat was het toch, niet waar? Ongeluk. Dit is belachelijk, inspecteur. Wat heb je voor bewijs? Niets. We hebben de stoffelijke rest. Maar geen bewijs dat zij er iets mee te maken heeft. Denk maar niet dat een van de mensen hier zijn mond zal lopen Oh, het is een koud kunstje. De wel heer voelt en uit Zuid-Amerika te laten overkomen. Misschien doet hij zijn mond wel open. Het is tenslotte jouw dochter, niet waar. Moet ik op mijn knieën vallen voor je? Smeken, jammer. Zeg het maar en ik zal het doen. Jij moet maar één ding. De werkelijkheid onder ogen zien. Alsjeblieft, Joe. Nee, spijt me. Inspecteur, ik zal de bruiloft afgelasten. Als u hier wilt wachten, ik zal Sarah haar bijgebrengen. Het publiek heeft dan niets mee te maken. Zoals u wil, meneer Kleswold. Blinke jongen, hoor. Hoe voel jij je nou? Hè? Huh? Nou, het gaat wel, Bill. Niet zo vrolijk, maar ook niet al te somber. In dit geval heeft me vijftien jaar het was gezeten met promotiekansen vernield. Maar tenslotte kan ik dan toch met een vlekkeloos blazoen dienst uit. Dat had je veel eerder moeten doen. Je had hier weg moeten blijven. Zij is een schat van een meid. Ze wordt door iedereen op handen gedragen. Oh, maak je me niet bezorgd, Bill. Het postmortem zou wel bevestigen dat het een ongelukje is geweest. Nou ja, het is jammer van de bruiloft. Ga maar mee, lieverd. Maar ik begrijp niet waarom. Inspecteur Chu, heb je alles ontmoet, geloof ik? Hm? Hij heeft iets te zeggen. Maar het kan toch wel later. We sturen de hele bruiloft in de war. We zijn al een half uur te laat. Heb je het aan verteld? Om u het moment uw trein van de triomf te ontnemen? Nee. Wat betekent dit allemaal? Sarah Fulton. Ik. tegensta te wachten. Nee, Laat maar. Ik dacht dat ik je iets te zeggen had, maar, maar dat lijkt me ineens niet, uh... niet zo belangrijk meer. Wat is er? Niets meer vragen kind. Weet je wat je doet? Ga maar weer naar boven en zeg tegen de dominee dat hij over een paar minuten met de plechtigheid kan beginnen. Wil je dat doen? Ik volg je zometeen. Ik er niks van. Doe het normaal, kind. Oh. Nou. Goed dan. Ik dank u uit de grond van mijn hart, inspecteur. Voor haar heb ik het gedaan. Niet voor u. Toch zult u er geen spijt van hebben. Mijn aanbod voor beide betrekkingen geldt nog steeds. U mag kiezen. Maar waar dat soort is, maar voor de liggen, zoals Bill... Ik hoop me nooit weer te zien. En u vervloekt het dorp nog minder. Ik uh, zal u een beetje afborstelen, meneer, of zo kunt u de kerk niet in. En uh, nou eerlijk, Bill. Toen jij het lijkje vond... Maar ik Kras, wel geloof me nou. Dat is voor u het beste. Uh, voor iedereen... Het was niet beschadigd. Het ventje is van kou gestorven, precies zoals dokter Murten heeft verklaard. En als meneer Fulton zegt dat het schedeltje was gebroken, dan, dan, dan ligt hij. Ze was erg jaloers op het kind. Oh, nee, meneer. Sarah zal er zeker nog geen vlieg kwaad kunnen doen. Zo. Zo ziet u er weer een beetje toonbaar uit. Kom, u moet opschieten. Ja. Dank je, dank je wel, Bill. Ja, ja, ja, ja, ik kom eraan. Nooit dan laat. U heeft geluisterd naar een hoorspel geschreven door R.D. Wingfield. Vertaling en bewerking Annie Vitsch. Inspecteur Chu werd gespeeld door Tony Folletta, inspecteur Green door Jan Borkus, Sergeant Rushton was Hans Veerman en commissaris Lawton uit orizant De cursisten Collins, Smith en Burton waren Hans Kersenbarg, Donald de Marcasse en Martin Simonis. Maarten Kaptein speelde Sam Fletcher. Eva Janssen zijn vrouw Peggy. Beeld werd gespeeld door Jos van Turenhout. Rone was Pamela Fulton en Joke Hagelen, haar dochter Sarah. Dr. James was Jan van Kooren en Marlo Willy Brill, Hampton Bob van Straten en Creswell, Paul van der Lek. Technische realisatie, Teun Lammes. Geluiden, Leo Janssen. De regie had, Hein Boele.